Zes uur, Marjon Koekoek met het NOS-journaal. Kredietbeoordelaar Moody's heeft de kredietwaardigheid van vijf Nederlandse banken verlaagd. Het gaat om de Rabobank, ING, ABN AMRO, Leaseplan en SNS Bank. Moody's had het onderzoek al aangekondigd en heeft een groot aantal Europese banken bekeken. Ook een aantal Franse en Belgische banken werden afgewaardeerd. De jongen die vorig jaar opdook in Berlijn en zei dat hij jarenlang in een bos had geleefd, blijkt een vermiste Nederlander te zijn. De jongen beweerde dat hij alleen Engels sprak. Het lukte de Duitse politie niet zijn identiteit vast te stellen. Daarom werden eer gisteren foto's gepubliceerd. Oud-klasgenoten zeggen nu dat het een jongen uit Hengelo is van 20 jaar. Hij verdween vorig jaar na allerlei problemen. Hij had gezegd dat hij een nieuw leven wilde beginnen. VN-waarnemers in Syrië hebben gisteren de spookstad Haffa bezocht. De waarnemers probeerden eerder deze week ook al Haffa te bezoeken, maar werden toen beschoten. De afgelopen dagen werd er in Haffa hevige gevochten door rebellen en regeringstroepen. De waarnemers troffen uitgebrande huizen, verlaten straten en kapotgeschoten gebouwen aan. Over doden kon de VN niets zeggen. In Japan is de laatste verdachte van de gifgasaanval in 1995 gearresteerd. Het is een man van 54. Begin deze maand werd ook al een, lid van de gifgas, een verdachte van de gifgasaanval opgepakt. De twee waren lid van dezelfde secte. In 1995 werd het giftige saringas vrijgelaten in de metro van Tokio. Er kwamen 13 mensen om en meer dan 6000 raakten gewond. In België zijn 19 mensen besmet met de EHEC-bacterie. Ze hebben vermoedelijk allemaal filet-Amerikaan gegeten. Drie liggen er nog in het ziekenhuis. Deze variant van de EHEC-bacterie zou minder gevaarlijk zijn... dan die bij de grote uitbraak vorig jaar. Toen overleden 52 mensen, met name in Duitsland. De oorzaken waren besmette kiemen van fenegriekzaad. Het weer, vooral vanochtend periode met regen, vanmiddag tijdelijk droger... later opnieuw buien met kans op onweer, het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal, met Marcel Oosten. Het is vrijdag 15 juni, goedemorgen. U hoort zo meer over de afwaardering door Moody's van die vijf Nederlandse banken. We proberen natuurlijk ook de reacties van Rabo, ING, ABN AMRO, SNS en Leaseplan Bank te krijgen. In het kader van de financiële crisis heeft bondskanselier Merkel de rest van Europa gewaarschuwd... dat Duitsland niet alles en iedereen kan redden. ga ik over praten met bondsdagslid voor de FDP, Otto Frikke. En Italië en Frankrijk gaan samen vandaag proberen de economie in Europa vlot te trekken. Egypte dan, dat is in verwarring nu het hoogste gerechtshof het hele parlement naar huis heeft gestuurd. Sander van Hoorn doet verslag vanuit Caïro En ik praat over de gevolgen van deze ontwikkelingen met oud-diplomaat in Egypte en Arabist Peter Stienen. Als Nederlands kind kun je pech hebben en in een verkeerde wijk komen te wonen. En dat is dan niet goed voor je ontwikkeling, blijkt uit onderzoek. Ik spreek straks met de onderzoekster. En verslaggever Martijs Roltrop is vanochtend in zo'n slechte buurt. Het verkopen van sociale huurwoningen door woningcoöperatie Vestia... brengt gemeenten in de problemen. Daar spreek ik de wethouder van Zoetermeer over. En mbo'ers zijn ontevreden over hun stages. Hoogleraar Albert Polman krijgt een prestigieuze energieprijs. Ik spreek hem straks. Dat is de burgemeester van Terschelling over het begin van het oerolfestival. En u hoort meer over die Nederlandse bosjongen uit Berlijn. In dit Radio 1-journaal tot 10 uur kunt u ons volgen op internet via nos.nl of radio1.nl. De minister Spies van Koningsrijksrelaties maakt zich zorgen om Curaçao... Ze is er niet gerust op dat het eiland op tijd... een sluitende begroting kan presenteren aan het College Financieel Toezicht. Ze zei dat op de laatste dag van haar bezoek aan Curaçao... Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius. Minister Spies over haar zorgen. Die treffen overigens niet alleen de begroting... maar betre die betreffen ook de positie van de Centrale Bank. En ik reken erop. En ik heb vandaag ook geen andere indruk gekregen van de heer Schotten... dat er over een week dus een overtuigend pakket van maatregelen... door de regering Schotten gepresenteerd zal worden. Maar de begroting van Curaçao is afgekeurd omdat er een tekort blijft van 85 miljoen gulden. En dat is 35 miljoen euro. Het gaat erom dat nu de daad bij het woord gevoegd wordt... en dat de regering verantwoordelijkheid moet nemen en moet leveren. En dat betekent dat er niet alleen voorstellen moeten worden gedaan... over dingen die misschien wel een keer gaan gebeuren. Nee, er moet heel concreet en overtuigend aangegeven worden... op welke manier minimaal die 85 miljoen die het CFT voor 2012 nog noodzakelijk vindt... aan ombuigingen gevonden gaat worden. Financiële problemen van Curaçao leiden donderdag bijna tot het val van het kabinet. Regeringspartijen kunnen het maar niet eens worden op welke vlakken er moet worden bezuinigd. Argentijnse president de Kirchner eist onderhandelingen met Groot-Brittannië over de soevereiniteit van de Falklandeilanden. Voor een dekolonisatiecommissie van de Verenigde Naties bepleiten ze dat de eilanden Argentijns territorium zijn en dus niet als Brits grondgebied moeten worden beschouwd. De Britten denken koloniaal en 19e eeuws, zegt de argentijnse minister van buitenlandse zaken. Gran siglo siglo De Engelse premier Cameron heeft al gezegd dat er geen onderhandelingen komen. Eilanden in de zuidelijke Atlantische Oceaan zijn eigendom van Groot-Brittannië, maar ook Argentinië maakt er aanspraak op. Afgelopen maanden zijn de spanningen tussen de twee landen opgelopen. Volgens de Britse VN ambassadeur, komt dat door de veranderde politiek in Argentinië. Well, I think it is disappointing uh, that the level of rhetoric from the Argentinian government has increased over the Falklands uh, in recent months. Um, and we ascribe that frankly to a change of politics in uh, Argentina rather than any other change that's happened. Ondertussen voelen de inwoners van de Valklandeilanden zich genegeerd door de Argentijnse president. die wel over hun hoofd praat, maar niet met hun wil onderhandelen, zegt een bestuurder van de eilanden. De president van Argentinië wil alleen maar in de negocieën die de transfer van soevereiniteit betreffen. Wat ze niet echt wil doen, really do is get in de negocieën met de mensen van de Valklandeilanden. Op de Valklandeilanden wonen zo'n 3000 mensen. Leeuwarden is een medewerker van een mobiel goudwisselkantoor neergeschoten. Dat gebeurde bij een overval. De politie erover. Het is een, een mobiel kantoor waar men, men goud en zilver kan, kan verkopen. Die, die mobiele wagen die staat daar. Het is voor een bibliotheek gebeurd op de, op de openbare weg. En Daarbij is een 28 jarige inwoner van Rotterdam meerdere keren beschoten en geraakt. En ook gewond geraakt. Op het moment van de overval was het druk op het plein. Tientallen getuigen zijn door de politie verhoord. De dader is nog niet gepakt. Van de dader weten we dat het om een 20-jarige man uh, is die een licht getinte huidskleur had met een bivakmuts. En opvallend was dat de meneer een licht gekleurde spijkerbroek droeg. En hij is achter de flats verdwenen en dan, ja, voor ons onbekend uh, hebben we hem nu eraan kunnen treffen. De politie heeft nog gezocht met een helikopter, maar kon tot nu toe de dader niet vinden. Een jongen die tegen de Duitse politie heeft gezegd dat hij vijf jaar in een bos leefde... blijkt een twintigjarige Nederlander te zijn. Daar is de NOS achtergekomen. Vrienden herkenden Robin, die vorig jaar verdween op foto's... die de Duitse politie gisteren publiceerde. De politie heeft de identiteit van de jongen bevestigd. Hij had een raar verhaal opgehangen, vertelt NOS-collega Mustafa Magadi. Nou, die bosjongen die, uh, die is in september op een gegeven moment... bij het gemeentehuis in Berlijn aangekomen... En die zegt, heeft een rugtasje om en die zegt... ik heb vijf jaar met mijn vader gewoond in de bossen om Berlijn heen. En uh, uh, mijn vader die is gevallen en uh, overleed. En vlak voordat hij overleed zei hij tegen mij... pak je kompas, loop naar het noorden en zie waar je uitkomt. Je redt je wel. En dat bleek dus Berlijn te zijn. Van dat verhaal was dus niks waar. Afgelopen september ging de jongen weg uit zijn woonplaats Hengelo. En zijn vrienden schrokken zich rot toen die verdween. Heeft iemand hem misschien iets aangedaan? Hij is zonder kleren weg, hij heeft eten laten staan. Robin laat eten niet staan. Nee, nee. Volgens zijn vrienden had hij problemen en daarom verdween Robin volgens hen. Zijn vrienden zijn niet meer boos dat hij zomaar wegging. Nee, ik, heb al, uh, ik ben al over het boze heen in principe, want ik, dat is in het verleden. Maar nu was het eerst een shock en daarna las ik zijn verhaal. Toen was het een lachertje en, uh, ja, en nu is het zo van ja, kom maar terug Robin, dan, uh, dan kijken we wel vanaf daar. In België zijn 19 mensen besmet met de EHEC-bacterie. Hebben ze opgelopen door het eten van filet americain. Drie mensen liggen nog in het ziekenhuis. In Duitsland overleden vorig jaar 43 mensen na een besmetting met EHEC. Maar in België gaat het om een andere variant. Al dus het ziekenhuis. De patiënten zijn nu ongeveer een kleine week in dit ziekenhuis. En ze zijn gelukkig maar niet levensbedreigend ziek. De besmetting dateert van twee weken geleden... zegt het Belgisch Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen. Wel, rond 30 mei hebben we een eerste melding van een besmetting met eeën gekregen. En ze zien nog 19 besmettingen daarna. De laatste besmetting is ondertussen wel al van een week geleden. Rond 7 juni is de laatste persoon ziek geworden. Het is nog niet helemaal duidelijk waar het vlees van de filet Amerikaan precies vandaan komt. Er is een sterk vermoeden van de bron. We zijn er vrij zeker van dat het om besmet vlees gaat, besmette Amerikaan. Het federale agentschap voor is daar nu analyses aan het doen. We zijn ook een bevraging aan het doen in de regio rond de besmette personen, om zo de bron te kunnen preciseren. En uh, dus inderdaad geen reden om te denken dat het naar een ruimere regio zou gaan. De Nederlandse voedsel- en wareautoriteit doet vooralsnog geen extra onderzoek naar besmettingsgevaar in Nederland, omdat het waarschijnlijk om een afzonderlijk geval gaat. Dichteres Ellen Dekwitsch heeft de Kees Bunning-prijs gewonnen, prijs voor het beste debuut in de Nederlandstalige poëzie. De 30-jarige Dekwits kreeg de prijs voor haar dichtbundel De Steen Vreest Mij. Ze was de enige vrouw die genomineerd was. Het is wel zo dat er meer mannen publiceren dan vrouwen. Maar de vrouwen die dan weer publiceren zijn weer even sterk. Ik bedoel, er hebben nu drie vrouwen op rij de poëzieprijs gewonnen voor het beste debuut. Dus uh, ja, ik weet of het iets zegt. Ik ben in ieder geval blij. Ik heb gewonnen en heb blij dat ik een vrouw ben. De jury noemt de dichtbundel verbluffend en Dekwits een grote belofte. Ja, dan kredietbeoordelaar Moody's heeft de kredietwaardigheid van dus vijf Nederlandse banken verlaagd. Het gaat om de Rabobank, ING, ABN Amro, Leaseplan en SNS Bank. Ook enkele Franse en Belgische banken zijn afgewaardeerd. Nederlandse banken zijn twee stappen naar beneden gegaan. Rabobank staat nu op AA2, maar blijft een van de hoogst gewaardeerde banken ter wereld. De Wall Street sloten gisteren wat hoger voor de verandering. De Dow Jones-index eindigde 1,2 hoger. Een technologiegraad met een Nasdaq zestiende in de plus. In Japan wordt gehandeld. Nikkei-index daar staat op een lichte winst. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Het is 11 minuten over 6. Het geboortehuis van drummer Ringo Starr is definitief gered van de sloopkogel. De gemeentebestuur van Liverpool wilde het verouderde woonblok in de achterstandswijk Tuckstad slopen voor een nieuwbouwproject. De woning aan Mandarin Street in Liverpool zal nu worden opgeknapt. Dat hebben burgemeester Joe Anderson van Liverpool... en minister Grant Schaps van huisvesting gisteren bekendgemaakt. De huizen van de andere Beatles staan overigens ook nog allemaal overeind. Up the rice in the church where a wedding is being. Lives in a dream, waits at the window Wearing the face that she keeps in a jar by the door Who is it for? All the lonely people Where do they all come from? All the lonely people Where do they all belong?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 De Rigby van de Beatles. Welke trams en welke bussen van welk bedrijf mogen er rijden in Amsterdam? En wie beslist dat? Het huidige kabinet voerde in dat het openbaar vervoer... in de grote steden verplicht moet worden aanbesteed. En de Tweede Kamer wil die verplichte aanbesteding... verplichte marktwerking nu terugdraaien. Lokale overheden kunnen prima zelf bepalen... hoe ze het vervoer in hun stad willen regelen, vindt een meerderheid. Vanuit Den Haag een verslag van Barbara Telling. Eerder al draaide de Kamer op initiatief van de SP... een deel van de marktwerking in de thuiszorg terug. Vandaag ging het over het openbaar vervoer. GroenLinks, Partij van de Arbeid, SP en D66... willen dat de grote steden weer zelf gaan bepalen... hoe het vervoer bij hen geregeld wordt. Rik Gassel van GroenLinks. En die steden, met hun eigen democratische controle... daarop georganiseerd met middels de gemeenteraad... zijn daar prima toe in staat. En de stadsregio's zijn daar ook prima toe in staat. Daar is dus eenvoudigweg een rijksdwang niet bij nodig. Ook de Partij van de Arbeid wil van de aanbestedingen af. Atje Kuiken. Aanbesteden is nu vaak een synoniem met plat bezuinigen. Waardoor de kwaliteit, veiligheid maar ook de, de arbeidsvoorwaarden voor werknemers onder druk komen te staan. En volgens Kuiken wil Amsterdam het zelf ook. Die vraagt aan ons om niet zozeer te kiezen over wel of niet aanbesteden, maar wel aan ons vraagt een politiek Den Haag, laat ons de ruimte om zelf te bepalen of wij wat willen doen. Allemaal tegen het zere been van CDA en VVD. Die vinden juist dat de aanbestedingen, die in Rotterdam en Den Haag... al een feit zijn, de reiziger veel gebracht hebben. Het voordeel blijkt, en ook in Den Haag is het voordeel verminderd... Voor maar ook daar blijkt dat het beter kan voor minder geld. In het hele land, in alle regio's, de provincies... blijkt dat de aanbestedingsvoordelen over het algemeen tussen de 20 en 40 procent zijn. Wij verwijten de tram- en busbestuurders, al die mensen op de werkvloer, niets... Even min als, als hun collega's. Maar de mensen aan de top van bedrijven die geen concurrentie kennen, komen al gauw in de verleiding hun eigen belang voorop te stellen. Daarna ontspond zich een klassiek debat tussen GroenLinks en de VVD. Of de VVD haar liberale grondbeginselen nog wel aanhangt, wilde GroenLinks weten. Er bestaat alleen een wetsvoorstel dat de keuzevrijheid biedt aan stadsbesturen, waaronder meer uw partij, democratisch gecontroleerd, erover gaat. Dat is wat hier aan de orde is. En ik zou aan de heer Abdo willen vragen... is hij zijn geloof in het huis van Thorbecke volledig kwijtgeraakt? Voorzitter, als er één partij is die gelooft in het huis van Thorbecke... Thorbecke groot liberaal, maar ik ben blij dat in ieder geval GroenLinks... steeds kijkt wat liberalen in het verleden in dit land tot stand hebben want Dat is niet niks. Wij geloven in het huis van Thorbecke. Maar wij zeggen wel... Elke overheidslaag moet zich houden bij zijn echte kerntaken. En alles er maar bij graaien en overal mee bemoeien. En een steeds grotere overheid, steeds en steeds meer ambtenaren en steeds hogere kosten willen wij niet. En in dat kader zijn we er ook niet voor dat elke overheid alles maar doet. De Kamer praat binnenkort verder. De initiatiefnemers hopen nog voor de zomer over de wet te stemmen. Maar met ook de steun van de PVV... Als er regio's zijn die het zelf willen doen, lokale overheden, dat vinden wij prima. Lijkt een meerderheid de wet te gaan steunen. Het is kwart over zes geweest, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Halverwege de heuvel, zo heet de debuutroman van Gio Lippens. Bekend als wielerverslaggever bij de NOS. En deze sportzomer gaat hij weer naar de Tour de France. Het boek wordt vanmiddag gepresenteerd in Maastricht. Halverwege de heuvel is geen wielerboek, maar een roman over een familiegeheim. Lastige etappe vandaag met een aantal bergen erin. en De eerste berg die doemt straks op. De renners hebben nu ongeveer 60 kilometer afgelegd. en Over 20 kilometer komen ze op de top van een kol van de eerste categorie. Verslag uit de Ronde van Zwitserland. Dat is het werk van deze week. Heel ander verhaal dan halverwege de heuvel. Verhaal van de eenvoudige mijnwerkerszoon Albert... die een kleine renner is in de Tour de France. Vlak na de oorlog. En daar de Spaanse Anna Maria Quintero ontmoet. Gelijk einde carrière, Gio Lippens. Voor die renner in ieder geval wel, ja. Die renner die stopte acuut met fietsen... en uh, ging weer terug naar zijn geboortegrond, naar Limburg. Neemt haar mee, uh, sleept haar eigenlijk bijna mee... hoewel het verhaal wat gecompliceerder ligt. Uiteindelijk blijkt zij het ook al heel graag te willen. Ja, en zij bouwen daar een leven op en krijgen een zoon. Die zoon vertelt het ik-verhaal. Wielrennen is er een onderdeel van... Maar het gaat over het ontsluieren van familiegeheimen. Permanent broeit het tussen die mensen. Ja, er heerst een permanente spanning. Die zoon die probeert toch een beetje te ontrafelen hoe dat leven van zijn ouders nou uh, ja, tot stand is gekomen. Hoe zij elkaar hebben ontmoet. Maar ook vooral wat, wat is er daarna allemaal gebeurd. Want die vader en die zoon die hebben een verschrikkelijk moeilijke relatie. Uh, hebben elkaar ook al vanaf het zeventiende jaar niet meer gezien. En eigenlijk bij de dood van zijn moeder gaat die, jongen, gaat die man in dat geval op zoek naar het verhaal van zijn Familie. Er is ook een oom Frans waar hij altijd veel beter mee kon opschieten. Oom Frans die ook veel beter kon wielrennen dan pa. Ja, die kon een stuk beter fietsen. Alleen die heeft maar één koers gereden. En die koers was een mijnwerkerskoers. Dat was in de tijd echt een fenomeen in uh, Zuid-Limburg. Uh, laten we zeggen begin jaren 50, eind jaren 40. En hij heeft maar één koers gereden, een mijnwerkerskoers. En dat loopt helemaal verkeerd af. En daarmee is ook die carrière meteen in de knop gebroken. Maar dat, Frans was het talent. Frans was de echte wielrenner. Die roman is er nu, maar 15 jaar geleden was het idee er al. Je hebt je volgens gebaseerd op verhalen uit je eigen familie, minder gruwelijk. En het grote voordeel gehad van een jaar werken in Spanje, voor je verslaggeversloopbaan. Waar je deels ook de mystieke ervaringen van die Anna Maria... Quintero aan ontleend. Ja, ik heb die twee werelden toch wel proberen te verbinden met elkaar. Eh, ik heb een jaar in Spanje gezeten, toen ik een jaar of 19 was, een rechtenstudent. dacht, ik ga wat leuks doen met mijn leven. Ik ga lekker naar Spanje. Ik ben er gaan werken. En ik kwam daar op een grote camping terecht, waar op dat moment nog niet te veel gasten waren, want dat was nog het voorseizoen. En daar bleken allemaal meisjes uit de provincie te zitten. Meisjes uit het binnenland. Eh, jaar of 18, 17. En die werkten allemaal in de bediening, die werkten in de schoonmaak. En van die meisjes heb ik ja, de meest fantastische, maar ook de meest gruwelijke verhalen gehoord en uh, dat is toch ook wel een deel van het verhaal geweest uh, dat ik nu geschreven heb een deel van het verhaal van Anna Maria. Uh, het is allemaal niet letterlijk te nemen, maar het zijn wel allemaal de inspiratie komt daar toch echt wel vandaan. Dat geeft er dus een on-Hollands exotisch effect aan. Dat vind ik ook het mooie ervan. Uh, natuurlijk, uh, dat, dat boek wat zich in Limburg afspeelt... dat zou je trouwens ook best wel exotisch kunnen noemen. Zeker voor mensen van boven de rivieren. Want dat Zuid-Limburg, zeker in die jaren... is toch een heel ander stukje land... dan, laten we zeggen, uh, de Randstad... En, en alles wat er verder gebeurt. Wordt geen nuchter Calvinistisch boek vervolgens? Nee, je zou het zelfs een heel katholiek boek kunnen noemen. Hoewel uh, de hoofdpersonen in het uh, boek... Uh, behoorlijk snel klaar zijn met dat katholicisme. En daar ook wel behoorlijk op afgeven. Uh, ze nemen daar toch wel een hele eigen positie in. in. En, en dat doet die Anna Maria trouwens ook. Hè? Die Spaanse die wel heel ja, religieus bijna is opgevoed. Heel streng is opgevoed. Maar die zich langzamerhand ontworstelt aan dat hele wereldje. Volledig anders dus dan de intriges van het peloton. Leuker? Leuk om het te kunnen doen. Um, de om met de werkelijkheid een loopje te kunnen nemen. Want... Uh, dat gebeurt in het peloton ook. Er blijft ook veel verborgen in het peloton. Er blijft verschrikkelijk veel verborgen in het peloton. Maar je kunt niet zelf gaan fantaseren in je verhalen. En dat kan in een roman kan dat wel. En dat, dat vond ik toch wel een van de mooiste dingen. Dat je op een gegeven moment met die werkelijkheid een loopje kunt gaan nemen. En je eigen werkelijkheid kunt uh, creëren. Want het boek is niet autobiografisch. De relatie tussen mijn vader en ik is meer dan goed uh, te noemen. De relatie tussen mijn vader en zijn vader. Om dat ook maar weer als, als voorbeeld te noemen, is ook meer dan uitstekend. Maar het gaat er gewoon om dat je op het moment dat je gaat schrijven... het verhaal vertelt zichzelf op een gegeven moment... en je kunt een loopje nemen in de, in de, inderdaad met, uh, met de werkelijkheid. Gio Lippens over zijn eerste roman, halverwege de heuvel... en Jeroen Wielaert sprak met hem. Europa kijkt bij de Griekse parlementsverkiezingen van zondag... met angst en beven naar de radicaal linkse partij Syriza. Want dat kan wel eens de grootste partij worden. En Syriza wil dat er opnieuw onderhandeld wordt over de afspraken met Europa. Over minder bezuinigen, meer investeren. Bij de vorige verkiezingen, zes weken geleden, werd Syriza de tweede partij van het land. En de uitslag was te ingewikkeld om uiteindelijk tot een nieuwe regering te komen. En daarom werden er nieuwe verkiezingen uitgeschreven. Joris van der Kerkhof ging naar de laatste campagnebijeenkomst van die radicaal linkse partij. Om half acht begint het met muziek... Maar... En om 9 uur komt de grote leider. Alexis! Alexis Tsikra! Alexis! Of wij of zij, samen kunnen we ze tegenhouden. Dat is de tekst die links van hem staat. Alexis. Hij komt het podium op, zwaait naar iedereen. Sportief uiterlijk, wit overhemd, armen in de lucht. En er wordt toegejuicht, vlaggen omhoog. Van Syriza, maar ook van alle oude partijen die op zijn gegaan in Syriza. Hij spreekt en heeft het in de toespraak vooral over die oude leiders, de conservatieven en de socialisten, die de Grieken al die jaren angst hebben ingepraat en nu bang zijn voor Syriza angst is er ook in Europa in Nederland voor deze partij als zij aan de macht komen wat gebeurt er dan even deze toespraak de toespraak laten na eerder op de dag een gesprek met de nummer 9 op de kandidatenlijst de econoom Zakalotos. In the end of the day Dutch people want somebody to buy their exports Hij vindt dat het voor Nederland goed is om de Grieken te helpen want het helpt ook de Nederlandse economie En if you penalise the south they will not be enough demand for dutch en alsjeblieft al die bezuinigingen in europa doen niet als in de jaren 30 er werd ook toen veel te veel bezuinigd en we weten allemaal dat dat tot de opkomst van de naties geleid heeft and that created a huge recession both in germany and in the rest of the world with all the nasty results that we saw in the 1930s ja. en zo'n partij is er hier in griekenland nu ook there are a lot of people in society that fear that are voor fearful of the future and if you're fearful to the future you're vulnerable to men in white horses Syriza zegt de econoom is pro europa yes we have we, we said right from the beginning Maar europa kan veel socialer veel rechtvaardiger en veel democratischer this new no iron law of economics or social science it says that europe can be a more just europe a more socially sensitive europe a more democratic europe en ja Natuurlijk, de afspraken die er gemaakt zijn met Griekenland, daar moet opnieuw over onderhandeld worden. De thing we need to do is a De Grieken halen iedere dag, zo zijn de verhalen, miljoenen van de banken. af. There has been some of deposits. We think it's under de verkiezingen. ...komt Alles goed. En ja, ze kunnen dan misschien niet samenwerken met de oude partijen, met de conservatieven en de socialisten. Maar er zijn ook veel andere klein linkse partijen waar ze mee kunnen samenwerken. Iedereen weet dat er verandering moet komen. If the first party, people will listen because they that we have to En als er dan gekozen wordt, als hij bijvoorbeeld gekozen wordt en in het kabinet komt dan gaat hij als eerste zich bezighouden met de armen. Die moeten meer armslag krijgen. Bring some relief to poor people. Anders is er alleen maar angst en boosheid onder de mensen. En dat is het begin van het einde. Despair and fear are bad advocates for stabilization. En als het over angst gaat, zijn we ook weer bij de toespraak van Alexis Tsipras. De hoofd van de natie. Hij doet wat hij zegt. Het is een vrouw die in het publiek staat. Wat opvalt veel jonge mensen, maar opvallend ook veel oudere mensen. Deze mevrouw is ze maar bij gaan zitten. Ze is moe, want ze heeft de hele dag pamfletten uitgedeeld. Wat zij wil, is dat er zo snel mogelijk een einde komt aan de overeenkomst met Europa. Griekenland is een democratie, maar wat er nu gebeurt heeft niets met democratie te maken. Het volk is niet gehoord. En dan is Tsipras klaar met zijn toespraak. Hij pakt zijn papieren bij elkaar, kijkt het publiek in, applaudisseert terug, gaat van links naar rechts over het podium... Maandag zal alles anders zijn in Griekenland. De dag na de verkiezingen. De dag nadat Tsipras met zijn partij gewonnen heeft. Het NLS Radio 1 Journaal. Sport. Bij het EK voetbal gaan in groep C twee landen aan de leiding. Spanje en Kroatië hebben beide vier punten uit twee duels. Spanje had weinig moeten met Ierland, won met 4-0. En Kroatië verraste met 1-1 Italië. Beide treffen uh, elkaar, de beide koplopers treffen elkaar en Italië speelt dan maandag tegen het uitgeschakelde Ierland de aandeelhouders van Ajax hebben ingestemd met de benoeming van Hans Weijers, Theo van Duivenbode en Leo van Wijk in de Raad van Commissarissen dat gebeurde tijdens een buitengewone aandeelhoudersvergadering van de beursgenoteerde voetbalclub Weijers, oud-topman van chemieconcern Axel Nobel, wordt voorzitter van de Raad en het is de bedoeling dat de Raad van Commissarissen uiteindelijk weer uit vijf personen komt te bestaan na 140 jaar en onder meer 54 landstitels... is er een einde gekomen aan Glasgow Rangers. Schotse voetbalclub is failliet. Omdat schuldeisers niet akkoord gingen met een opgesteld reddingsplan. Inmiddels heeft een zakenman de inboedel opgekocht... om een doorstart te maken onder een andere naam. De Rangers Football Club. Arthur Newman speelde vijf seizoenen voor de Rangers. En volgens hem verdwijnt er een belangrijke pijler onder het Schotse voetbal. Het voetbal leeft sowieso ontzettend in, in Schotland. En als je over het voetbal praat in Schotland... dan gaat het altijd over... Rangers en Celtic, met name de laatste 20, 25 jaar. Uh, het is de onbegrip, de Old Firm. Uh, wereldwijd bekend. De derby tussen de protestanten van Rangers tegen de katholieken van Celtic. Ja, de, de beladenheid, de, de, de passie bij de mensen, dat is enorm. En uh, het staat natuurlijk bekend om het, om het whisky, de Schotse rok en het voetbal. En als dat, uh, als dat wegvalt uh, bij, bij het publiek, ja, dan hebben de mensen niet zoveel meer om naar uit te kijken. En overal waar je normaal gesproken door de Wezen komt, gaat het altijd over de voetbal, Rangers en uh, Celtic. En uh, ja, dat, dat valt nu weg. En daarom hoopt iedereen eigenlijk dat ze doorstaat kunnen maken. Of het nieuwe Glasgow Rangers ook in de hoogste divisie mag aantreden, dat is nog de vraag. Daarvoor heeft de club namelijk toestemming nodig van de andere teams in de Schotse Premier League. Michel Hogenkamp is er niet opnieuw in geslaagd om voor een stunt te zorgen. De tennister verloor bij het gravel graveltoernooi in Bad Kastijn in twee sets van de Spaanse Estrella Cabeza Candela. Hoogenkamp had in de eerste ronde nog voor een stunt gezorgd... door de Duitse Julia Gerges, nummer 1 van de plaatsingslijst uit te schakelen. Hoogenkamp debuteerde in Oostenrijk op een WTA-toernooi. De Duitse wielrenner Marcel Kittel van de Nederlandse Argos-ploeg heeft in Sittard Geleen de eerste etappe van de Ster ZLM-tour gewonnen. Hij versloeg in de massasprinten Australiër Mark Renshaw van de Rabobank... en de Britse wereldkampioen Mark Cavendish... En Kevin Dish, die verliest niet vaak in de Massa Sprint. Toch is het geen ramp, zegt zijn ploegleider Steven de Jong. Mark heb net de, de Giro gedaan en tien dagen lang op trainingskamp geweest. Dus voor Mark is het niet, uh, niet een hoofddoel, laat ik het zo zeggen. Er zijn andere belangrijke doelen dit jaar dan ZLM. Ja. Dus hij heeft het ook niet nodig om. Uh die uit deze koers wat vertrouwen te halen op weg naar de Tour. Want hij rijdt wel tegen, tegen, tegen Grijpel, hè, tegen Kittel, de mannen die hij in de Tour ook tegenkomt. Ja, maar hij heeft ze allemaal als verslagen en is het ook al door een aantal van hun verslagen. Dus als Mark in orde is, dan weet hij dat hij ze aan kan. En uh, hij heeft hier geen extra zegen nodig om zijn vorm te bevestigen of uh, nee. Deze vierdaagse etappekoers eindigt zondag in Bokstel. Radio 1, het NOS Journaal.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 VN-waarnemers in Syrië hebben gisteren Haffa bezocht. Dat lukte eerder deze week niet. Er werd hevige gevochten in de stad. De waarnemers troffen uitgebrande huizen, verlaten straten en kapotgeschoten gebouwen aan. Haffa is veranderd in een spookstad. En in Japan is de laatste verdachte van de gifgasaanval in 1995 gearresteerd. Het is een man van 54. Begin deze maand werd ook al een verdachte van de gifgasaanval opgepakt. De twee waren lid van dezelfde secte, de secte van de hoogste waarheid. De leider daarvan predikte dat het einde der tijden zou aanbreken... met de dodelijke aanval op de metro in Tokio. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Het is bewolkt. In de zuidwestelijke helft van het land komen een paar buien voor. En deze breiden zich de komende uren uit over het hele land. Het westen heeft een kleine kans op een onweersbui... Er staat een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten... en de temperatuur ligt tussen 9 graden in het noorden en 15 in het zuiden. Vanmiddag trekt het neerslaggebied naar het oosten weg. Tijdelijk kan even de zon doorbreken, maar helemaal droog blijft het niet... want er ontstaan opnieuw buien. De meeste buien trekken in de late middag en vanavond over het land... en daarbij is ook een kleine kans op onweer. De wind draait vanmiddag naar het zuidwesten... en de temperatuur stijgt naar 18 graden aan de kust... tot 21 graden in het binnenland. Morgen, zaterdag, in het oosten eerst nog een bui... Daarna is het droog met wolkenvelden en zonnige perioden. In de loop van de middag ontstaan opnieuw een paar buien. Met gemiddeld 20 graden wordt het ongeveer even warm als vandaag. AMB Verkeersinformatie. Staat op dit moment één file op de A50 Arnhem Richting Os tussen heter en het knooppunt Ewijk 5 kilometer. Dat komt doordat er een gat in de weg zit. Daardoor is de rechterrijstrook dicht.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 vier minuten over half zeven. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. U kunt ons volgen op internet via nos.nl of radio1.nl. Minister Lisbeth Spies van relaties is er niet gerust op dat Curaçao op tijd een sluitende begroting kan presenteren aan het College Financieel Toezicht, het CFT. Minister zei dat de zorgen van het college, dat zij die deelt. Financiële problemen en de discussie over ombuigingen, in de begroting van het eiland, leidden gisteren bijna tot de val van het kabinet Schotten. Curaçao krijgt nu twee weken de tijd om de financiën weer op orde te krijgen, zegt de minister.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 Zegt de premier dat er geen crisis is. Heeft hij ook aan u aangegeven dat het wel meevalt met die crisis? Of deelt hij de visie die u heeft overgebracht? Hij heeft in ieder geval in mijn richting aangegeven... dat hij de situatie ook als buitengewoon ernstig en urgent ervaart. En of dat je dat crisis wil noemen of niet, dat vind ik niet zo belangrijk. Het gaat erom dat nu de daad bij het woord gevoegd wordt... en dat de regering verantwoordelijkheid moet nemen en moet leveren. En dat betekent dat er niet alleen voorstellen moeten worden gedaan... over dingen die misschien wel een keer Gebeuren. Nee, er moet heel concreet en overtuigend aangegeven worden op welke manier minimaal die 85 miljoen die het CFT voor 2012 nog noodzakelijk vindt aan ombuigingen gevonden gaat worden. Maar er lag al een pakket aan maatregelen op tafel, die was al bekend, alleen de voortgang daarvan stagneerde enigszins. Wat heeft u doen overtuigen dat dat nu in anderhalve week opgelost gaat worden? Nou, ik heb nog helemaal geen overtuiging, want de regering heeft ook mij nog niet laten zien met welk plan van aanpak ze komen, welke maatregelen ze zullen komen. Het CFT heeft wel aangegeven dat zij anders dan de regering het buitengewoon moeilijk achten dat per 1 september allerlei hervormingen in de gezondheidszorg geïmplementeerd zullen zijn. En ik moet wel zeggen dat ik veel gevoel heb bij de argumenten die het CFT aanreikt. En dat dus de regering van Curaçao echt een forse bewijslast heeft om met overtuiging aan te geven met welk pakket van maatregelen ze gaan komen en dat dat ook de benodigde 85 miljoen gaat opleveren. Geen overtuiging? Wat wordt uw boodschap dan in Den Haag? Mijn boodschap in Den Haag wordt dat ik heb aangegeven... dat er geen enkel misverstand kan bestaan dat de Nederlandse regering... welk advies het CFT straks ook gaat geven... dat voor 200% zal volgen en dat het echt aan de regering Curaçao is om nu eh, met maatregelen te komen die het financiële gat voor 2012 dichten. En dat is misschien nog wel het, het makkelijkste. Want het gaat er natuurlijk om dat er ook structureel een aantal maatregelen getroffen gaan worden... die ook Curaçao meer jaren gezond maken. Niet omdat de regering dat zou willen, niet omdat de Nederlandse regering dat zou willen... maar omdat dat van onvoorstelbaar groot belang is voor de mensen die hier wonen. Die hebben recht op goede gezondheidszorg. Die moeten hun kinderen met een gerust hart naar school kunnen laten gaan. Er moeten goede oude dagvoorziening. Zijn. En al dat soort dingen komen onder druk op het moment dat de, de begroting van de regering niet gezond is. Uh, u had het net al over de politieke crisis. Uh, heeft u daarover gesproken met de premier? Ik heb vanzelfsprekend uh, hem gevraagd... U bent ervaringsdeskundige. Ik ben demissionair, dat kan de heer Schotten niet zeggen. Uh, en of dat hij dat uh, kan zeggen, dat, dat is op dit moment nog even in de sterren geschreven. Kijk, demissionair of niet, crisis, kabinetscrisis of niet, uh, er moet wel gewoon gewerkt blijven worden. En dat hebben we in Nederland ook laten zien. Een politieke crisis is geen alibi om niet te hoeven presteren op het financieel gebied. Al dus, demissionair minister Spies van koninkrijksrelaties op Curaçao. Je hoorde een bijdrage van Dick Draaier van de Wereldomroep. Ondanks de positie van het Nederlands Elftal in de pool komen er toch nog steeds nieuwe supporters aan in Garkov. Mensen die speciaal voor de wedstrijd tegen Portugal hebben geboekt. Een wedstrijd waar allerlei gemengde gevoelens aan vastzitten voor de Oranje-fans. Jeroen de Jager ving een vlucht nieuwe campinggasten op op de luchthaven van Garkov. In de aankomsthal lopen mensen van de Oranje-campingbond... want de vlucht die hier nu aankomt is een vlucht van die camping. 126 mensen komen eraan. En interessant om te horen wat ze nog te zoeken hebben hier in Garkov. En met welk gevoel ze hier komen nu. Het zomaar zou kunnen zijn dat ze hier komen om Nederland uiteindelijk het toernooi te zien verlaten. Welkom. Hallo. Goeiedag. hè? kleine strohalm nog, hè. die moeten we aanpakken. Heeft het nog zin om Duwens. hier te zijn? Ja, ja, gezellig. Maar het kan een hoop geld kosten voor heel veel teleurstelling. Ja, ja. Nou, ja. ja. dat is nou niet anders. Hadden we hadden mazzel ja, via veiling.nl. Nou, dat scheelde, anders waren we hier niet geweest. Denk ik. Wat heeft dit gekost nu voor jullie? 160 euro. En vier nachten op een camping met ontbijt. We blijven hoop houden. Ja, waar kom je nog voor? Hè? Ja, voor uh, het stappen. Dan moet je die branden, voor de, de gezelligheid. Oh, je komt niet per se voor het voetbal? Ah, dat is wel leuk, maar een uitje een is altijd leuk. Jullie komen hier vers aan nu? Ja, komen Vers aan, ja. Vers. Ik geloof dat we dat nodig hebben. Vers bloed. Vers ja, dat, bloed. Denk ik wel. dat denk ik wel. Er is nog kans, hè? Er is nog kans. Al is hij klein, maar... Uh... Er is uitgerekend. Ik geloof uh, 12% is de kans nog, volgens een uh, professor. Dat is genoeg. Ja, we, we blijven positief. En stel nou dat je hier bent en Nederland er zonnig uit ligt. Ja, dat is pech. Wel leuke dagen al, denk ik. Zaten er nou mensen in het vliegtuig die dachten van... Nee, maar het was ook niet echt uitbundig. Nee? Nee. Geen uitbundige sfeer. Geen, uitbundige sfeer. Geen polonaise. Misschien op tot te terugweg. Hey, welkom. Hey, Dank je wel. Namens Radio 1. Ik zie het. Dank je wel. Ja? Leuk. Ik heb er heel veel zin in. Ja, Ondanks als gisteravond. Nou, juist. Nou, niet juist, maar vanwege de spanning die er nu op zit. Ja. Dat wordt helemaal gaaf, toch? Dat een legendarische wedstrijd worden. Ik... ik denk dat we een van de spannendste wedstrijden gezien van de hele EK <laughs> nu, denk ik eerlijk gezegd. Ik denk ook. Ja, ja. Nou, ja, dus juist. Ja, dus juist. Ja, ja. Ja. Ja. Kijk, het is spijtig. We waren liever al door geweest, maar nu we hier toch zijn... Dan liever voor een spannende wedstrijd dan voor een wedstrijd waar je eigenlijk alleen maar zit omdat je al weet dat je door bent. Ik maak me er geen zorgen over. En je hebt niet gedacht van ik ga toch maar annuleren? Absoluut niet. Absoluut ja. niet. Nee, ook al zouden ze niet eens door zijn was ik hier nog geweest. Oké. Okay. Ja. Ja, ja. ja, vanuit die gedachte. Ja, ja. ja toch? Ik hey, geniet ervan. Ik ga een sigaretje roken. Yes, hi. Hi. Hi. Zware tas heeft u bij zich. Zit er allemaal in? Ja, een beetje t-shirtjes en uh, peetjes en uh, welke dag wat. Van wat voor wedstrijd zal u getuige zijn aanstaande zondag? Anderhalf uur lang met de billen knijpen. Ik denk dat het tot de laatste minuut aan toe spannend zal zijn, denk ik. Het is een soort zelfkwelling die je aangaat. Ja, maar ik had geen keus. Nee, <laughs> nou ja, het was al bespreken en geboekt. En misschien worden we wel getijden van een hele mooie avond. Dat je toch doorgaat. Dames, Oi. heel even kort, want er zijn zo weinig dames hier op, uh, ja. op de vlucht. Is ja, jullie ook opgevallen? Ja. ja, klopt inderdaad. Maar jullie de enige twee bijna? Nou, nee. ik, ik denk uh, als we met tien dames zijn, dat het heel veel, heel veel is. Hoe ja. was het via hun vliegtuig? Ja, dat is rustig. rustig. maar dat komt helemaal goed de komende dagen. Oh ja? Ja, wij zijn erbij, dan komt het helemaal goed. Oké. Okay. Gewoon drie doelpunten en we zijn door. Duitsland, bent van Denemarken, dan is het gespeeld. Als dat zo is, maak je ineens een hele mooie wedstrijd mee. Ja, dan gaat het dat is helemaal super. Ja, het komt goed. Iedereen zei gisteravond, je bent gek tot je gaat. Ik weet zeker, maandag is iedereen jaloers op ons. Ik help het jullie hopen. Ik ook. <laughs> Dank je wel. Dat zijn de echte fans die nu nog aankomen in Garkov-Jeroen de Jager... ving ze op veel meer over het EK Voetbal tussen half negen en negen. Iedereen die wel eens in Leiden is geweest, heeft ze wel gezien. De muurgedichten. Poëzie, geschilderd, gekalligrafeerd... in ieder geval aangebracht op de muren. Meer dan 100 gedichten hangen er in 30 verschillende talen. Het is een initiatief van de Stichting Tegenbeeld. En sinds gisteravond heeft ook Parijs nu een muurgedicht. Precies zoals Arthur Rimbaud het hier vlakbij op een pleintje ook deed. Het gedicht Le bateau ivre, de dronken boot. In 1871 droeg Rimbaud, een van Frankrijk's beroemdste schrijvers... het voor in een caféetje hier op de hoek. En nu, ruim 140 jaar later, staat het hier op de muur afgedrukt. 100 dichtregels in tien weken tijd... Jan-Willem Bruins stond iedere ochtend vroeg op... om weer wat letters op de muur te kalligraferen. Ik denk dat er in die tien weken minstens 20.000 man voorbij is gelopen. Uh, passanten, allerlei nationaliteiten, maar vooral Fransen. Allemaal kijken, allemaal fotograferen. Er geen één wanklank van niemand. Maar had u dat verwacht dan, wanklank? Nee. Nou, verwacht niet, maar dat gebeurde in Leiden wel eens. Wat dan? Uh, dat kan me een beetje bij voorstellen... Als je daar een Chinees gedicht op de muur... Uh, dan heeft de gemiddelde er toch denk ik, kan het niet lezen. Maar hier kunnen ze het allemaal lezen. En wat, heel, wat mij opviel... hoeveel mensen het... gewoon uit hun hoofd kenden. Er stonden drie woorden... op het, op het eerste vlak. Alematoeivere. En dat is continu doorgegaan. En mensen uit het quartier... maar ook passanten die het volgden... ook, ook de ontroerdheid... van, van, van sommigen... Ik heb een, een wat oudere man, die, hij is twee keer langs geweest, maar de eerste keer, hij zag het, hij sprak me aan, en zei mon monkeur. mon coeur. hij begon spontaan te huilen en vertelde, dit, dit vond hij fantastisch, dit was iets tegen de verwording van de maatschappij, nou, zo, zo benoemde hij het. Ah, de klok troupeau, j'ai vu, fermenter is énorme. Naast, dans les tout un De ontvangst in Parijs smaakt naar meer, geeft Ben Walenkamp toe. Ja, we hopen wel, we hebben er twee op een lijstje staan. Uh, kijk, uh, daarnaast daar heb je een garage. Maar als je, uh, als je daar gaat staan, aan de overkant van die garage, dan zie je het atelier van Mendré. Aha. Die heeft een prachtig gedicht gemaakt met alleen maar rechthoeken, zwarte rechthoeken. En dat willen wij hier in de buurt aanbrengen. En we willen ook uh, een gedicht van Apollinaire, die hier in 1418... In, uh, dit was een hospitaal in 1418, dit gebouw. En hij is gestorven op de boulevard Saint-Germain. En daar is het precies op een hoek. Er uh, uh, is een prachtige muur, dus dan willen we een gedicht van hem aanbrengen. Op een afstandje loopt een wat oudere man langs. Iedere dag maakt hij hier zijn een rondje. Hij heeft ze wel aan het werk gezien hier, maar hij dacht eerst dat het vandalisme was. Ja, zijn graffiti, vous savez, des. C'est affreux. Oui, mais ça, c'est pas de graffiti. Non, non, c'est très bien. C'est. C'est Poëzie, dat is toegestaan. Hij wist niet dat het een Nederlands initiatief is en dat vindt hij nog mooier. Nederlanders die zich inzetten voor zijn stad. vous avez un pays, vous êtes un pays magnifique. La Hollande is formidable. Je ne puis plus, barrier de volangueur, lame. Enlever leur sillage, porteur de coton. Ni traverser leur gai, de trapeau et des flammes. Ni nager sous les jeux horribles des pontons. Zo klinkt het muurgedicht van Parijs. We horen een bijdrage van onze correspondent in Parijs, Ron Linken. Ook nog een invasie van cultuurliefhebbers, maar dan op terschelling. Schelling Oerol begint vandaag. Hoort u zo meer over van de burgemeester Eerste Verkeersinformatie bij de ANWB, Tamara Bruggemand. Goedemorgen Marcel. Goedemorgen. Ik heb één file, A50 Arnhem richting Oost tussen heter en het knooppunt Ewijk, zes kilometer. heeft te maken met een gat in de weg en daardoor is de rechte rijstrook dicht. En uh, de ochtendspits van vandaag stelt niet al te veel voor. Vrijdagochtend is meestal de minst drukke spits van de week. Rond half negen staat er normaal gesproken zo'n 30 kilometer file... En uh, door de voorspelde regen kan het nu iets meer worden. Dankjewel, Tamara Brugemans bij de ja. AWB. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Marcel Oosten. Nothing left. Misschien rebel hoorde u met Make Me Smile en nu we toch in de stemming zijn. Oerol begint vandaag, jaarlijkse cultuurfestival op Terschelling. En misschien wordt het straks wel de plek voor teleurgestelde Oranje fans, want tien dagen lang cultuur en natuur maakt toch heel veel goed, of niet soms? Burgemeester Jurrit Visser van Terschelling, goedemorgen. Goedemorgen. Hoeveelste oerol is dit voor u als burgemeester? Dit wordt mijn negende oerol. En verveelt het al? Nee, en dat zal ook nooit gaan. Nee, dat Zo'n bijzondere belevenis, dat blijf je leuk vinden. Dat dacht ik al. Uh, het is al jaren een succesnummer hè, met zo'n 50.000 bezoekers. Ook dit jaar weer. Want ik, ik moet zeggen, in de aanloop heb ik er wat minder van gehoord dan andere jaren de voorspellingen zijn dat het ongeveer net zo druk zal worden. Uiteraard is het afwachten en ook een beetje afhankelijk van het weer en dergelijke. Maar de voorspellingen zijn goed, de boekingen zijn goed. Dus ik verwacht dat het wel weer net zo druk wordt. Ja, 50.000 bezoekers komen erop af, terwijl er maar 5.000 mensen op de Schelling wonen. Wat vergt dat voor extra inzet? Veel, heel veel. Het eiland is echt uh, vol. Met toerisme zijn we hier wel wat gewend, maar met Hoerhol is het eiland uh, vol, druk, gezellig. Uh, al die mensen willen je graag een goed onderkomen geven en ook veilige locaties bieden voor de, voor de voorstellingen. En dat betekent dat je veel uh, aan voorbereiding moet doen. Hmm. Veilig? Uh, waar heeft die veiligheid mee te maken? Uh, met, met alle mensen die zitten op een eiland. Uh, en dat is op zich al bijzonder... Uh, en dan moet je de mensen wel uh, kunnen garanderen dat uh, ook al ga je hier naar een prachtige voorstelling of een prachtige tribune, dat die tribune wel goed is en dergelijke. Dat is net als elders. Ja, en, en wat betreft de politie, moeten er nog meer komen? Er is extra politie, maar niet veel. Uh, want dat is ook niet nodig bij het publiek. Het Oeropubliek is uh, uh, cultuurminnend, uh, is uh, geduldig, uh, praat met elkaar. Uh, is hier om te genieten en niet om uh, moeilijkheden te maken. En dat gebeurt ook niet met Oerol. En drinkt nooit te veel s'avonds? Uh, uiteraard drinken mensen graag een glaasje... maar het zijn over het algemeen mensen bij Oerol... die heel goed hun grenzen weten. Stel nou dat je denkt, ach, oranje ligt er toch uit. Straks, uh, dan kom ik nog naar Terschelling. Kan dat eigenlijk nog? Je kan hier uiteraard komen, uh, in ieder geval om een dag mee te maken. Wil je een uh, onderkomen, dan uh, moet je wel naar een camping of iets dergelijks. Want een wet zul je verder niet zo gaal meer vinden. Nee, alles is uh, wat dat betreft vol. Als je je eigen tent nog meebrengt, lukt het dan nog? Dan lukt het nog wel. Dan lukt het wel, goed. Uh, waar kijkt u zelf het meest naar uit? Want u heeft het programma bestudeerd, neem ik aan. Ja, uiteraard. Uh, uiteraard moet je zelf ook van de gelegenheid gebruik maken om ze nu dan uh, even te gaan kijken. Uh, verschillende dingen hoor. Groep Tseur is hier, theatergroep Nieuw Amsterdam is leuk. Firma Rienk Zwarte heeft een hele leuke. Uh, dus er zijn de jongens ook heel leuk. Dus er zijn genoeg dingen om naar te gaan kijken. God, ja. Nu heeft ook de tijd en nu ook wel de gelegenheid om dat te doen. De voorbereidingen zijn uh, meestal drukker dan uh, voor mij, dan oerrol zelf. Oerrol zelf uh, is er natuurlijk ook van alles uh, gaande. Maar er blijft altijd wel tijd over om her en der even een voorstellingje mee te pikken. Ja. En als dan die tien dagen oerrol voorbij zijn, zegt u dan van nou, het is ook, ook nu weer tijd dat iedereen het eiland verlaat? Of uh, is het gevoel ja, anders? Wel nee, wel <laughs> Dan gaan we alweer bezig met de volgende oerrollen. En dan gaan we bijvoorbeeld bezig om te kijken hoe we oerrols vanaf volgend jaar ook zo mooi en zo goed kunnen houden. En hoe we daar voldoende geld voor bij elkaar kunnen krijgen in deze slechte tijd. Want dat is nog altijd een strijd? Uh, dat is uh, elk jaar een strijd. En uiteraard in, in deze tijden van uh, financieel schaarse middelen uh, wordt die strijd alleen maar lastiger. Ja, Met alle bezuinigingen op cultuur, dat merkt u dus ja. ook? Ja, dat betekent voor Oerol toch een uh, flinke daling van inkomsten. En het nieuwe fonds uh, Podiumkunsten moet in augustus beslissen over uh, of Oerol überhaupt nog geld krijgt. Uh, maar de bezuinigingen die moeten worden opgevangen zijn niet misselijk. En ja. daar moet uh, nog best wat gebeuren in de loop van dit jaar. Nou meneer Visser, dat is iets voor volgend jaar. Ik wens u veel plezier de komende dagen. Gaat wel lukken. En bedankt voor het gesprek. Oké, okay, dank u wel. Goedemorgen. Het NOS Radio de ochtendkranten. Met Marjan Koekoek. Ruim 40 Nederlandse ziekenhuizen gaan zich gezamenlijk verzetten... tegen plannen van de verzekeringswereld... om de gezondheidszorg sterk te concentreren. Daarmee opent de Telegraaf. De ziekenhuizen willen een eind aan de machtsgreep... door enkele grote zorgverzekeraars... die een vermindering van het aantal ziekenhuizen nastreven. Ziekenhuizen beginnen daarom hun eigen zorgverzekering. De bevolking dichtbij polis, En die moet vanaf volgend jaar landelijk beschikbaar zijn. Wij zijn niet uit op oorlog met de grote verzekeraars... zeggen de ziekenhuizen. Maar wij willen wel duidelijk maken dat concentratie als die nu op gang komt, niet de juiste weg is. Gemeenten hebben het afgelopen jaar voor 67 miljoen euro... aan bijstandsfraude opgespoord, schrijft het AD. Dat is ruim 25 procent meer dan het jaar ervoor. Volgens staatssecretaris De Krom komt dat vooral door doordat gemeenten... veel meer werk maken van strengere opsporing. Gemeentebesturen zijn door het kabinet onder druk gezet... om bijstandsfraude slimmer en beter op te sporen. Controleurs gaan niet alleen langs de deuren, maar doen ook internetonderzoek. Veel mensen denken dat ze er nog steeds wel mee wegkomen, zegt de Rotterdamse wethouder Florijn. Een keihard optreden is de remedie. Zijn collega uit Utrecht vindt dat gemeenten vooral preventief moeten optreden. Daarmee kun je veel fraude voorkomen in plaats van dat je achteraf je geld moet gaan terughalen. Want van een kale kip kun je niet plukken stagebegeleiding van mbo-scholen schiet vaak tekort, zegt Metro. 30% van de mbo'ers is ontevreden, blijkt uit een groot onderzoek onder studenten. Deze negatieve geluiden zijn extreem, zegt de voorzitter van de studentenvakbond Job. Soms komt een docent helemaal niet op de stageplek van de student langs. Er is niets structureel vastgelegd en de mbo-instellingen mogen zelf bepalen wat ze doen. Meer hierover later deze uitzending. Een groep Nederlandse sportverslaggevers heeft informatie vergaard... voor de geheime dienst AIVD tijdens de Olympische Spelen in China in 2008. Uit informatie van de Telegraaf blijkt dat zeven Nederlandse journalisten... is gevraagd verslagen en foto's te maken van Chinese officials... die contact zochten met Nederlandse officials en mensen uit het bedrijfsleven. Alle journalisten werkten mee. Eén verslaggever sloeg uit principe een financiële vergoeding af de IVD willen niet veel over zeggen behalve dat de dienst zich mag wenden tot iedereen waarvan ze denken dat hij informatie kan leveren. Supermarkten moeten oud brood verkopen. Dat vindt hoogleraar Duurzaamheid Louise Fresco. Het brood is volgens haar nog prima te eten, zegt ze in het Nederland Dagblad. En het is te gek voor woorden dat supermarkten aan het eind van de dag dat brood weggooien. Omdat klanten het de volgende dag niet meer willen kopen. Omdat het dan dus oud is. Ja, Fresco is oud-directeur van de Landbouw- en Voedselorganisatie van de VN. Ze bekritiseert ook de neiging van consumenten om voedsel weg te gooien... waarvan de houdbaarheidsdatum is overschreden. Een pak rijst of een pak spaghetti dat maanden over datum is... Kan je nog prima gebruiken? Oh, je zegt zo. Ja, nou, even zeker. Even openmaken voordat ik het dan wegkom. Weer... Niet te veel inkopen, dat is ook een goede remedie. Maar Jan ook, dankjewel. Een meelezen van het krantenoverzicht. Na zeven uur in het Radio 1 Journaal meer over Egypte. Daar is het hele parlement naar huis gestuurd door het hoogste gerechtshof. Sander van Horen is in Cairo en doet verslag. En we hebben het natuurlijk over Moody's... die vijf Nederlandse banken heeft afgewaardeerd. Luisteren zo waarom ze dat daarbij, die kredietbeoordelaar, hebben gedaan. Niets is onmogelijk met Monta Parket van Bruinzeel. Bruinzeelparket.nl. Monta. Stel, u bent ondernemer en met uw innovatie gaat u de wereld veroveren. Dan is het fijn om te kunnen beginnen bij een bank die uw wereld door en door kent. De specialisten van de groei- en innovatiedesk van ABN AMRO... helpen u graag met financieringsoplossingen om uw plannen daadwerkelijk te realiseren. Kijk op abnamro.nl slash financieren. Denkkracht omzetten in daadkracht. Dat is financieren anno nu. ABN Amro, de bank Anonu. Mannen, zullen we gaan golven in Portugal? Goedkope vlucht en een grote auto erbij. Eenvoudig even vliegwinkelen en je reis kan beginnen. Vliegwinkel.nl. Nu bij u in de supermarkt: kipfilet. Lekker goedkoop, want die plofkip heeft een rot leven gehad. Ja, ook uw supermarkt verkoopt nog plofkip. Een kip die soms nauwelijks meer kon lopen. Vindt u ook dat dit zo niet langer kan? Steun dan de actie Stop de plofkip van Wakkerdier. Dan zorgen we samen dat deze dieren een beter leven krijgen. Help de kippen. Kijk op Wakkerdier.nl. Lease Maatschappij Dutch Lease biedt u de allernieuwste automodellen van 1972, zoals de nieuwe Volkswagen Kever met een top van maar liefst 100 km per uur.